Ik ben uit mijn dorp gegaan, want ik zocht een nieuw bestaan. Maar toch was de grote stad, niet echt je dat. Ik voelde me vaak alleen, daar tussen beton en steen. Die echte gemoedelijkheid, die was ik kwijt. Ik heb Heijnveen naar mijn stapcafé. Daar was ik gelukkig en tevreden. Daar woont je op zijn tijd. Steeds weer gezelligheid. Ik zie mij nog aan de dag Ik dan spontaan, want bij een groot glas bier hadden wij altijd plezier. Ik hoop eens terug te gaan naar het dorpje hier ver vandaan, daar waar bij mijn ouderhuis de. Daar ons kleine stamcafé En denk als een kind zo blij Ik hoor er weer bij Ik heb heimwee naar mijn stamcafé Daar was ik gelukkig en tevreden zie mij nog aan de tafel staan, met mijn vrienden zong ik dan spontaan, want bij een groot glas bier hadden wij altijd plezier. Ja. Ik zie mij nog aan de tapka staan, met mijn vrienden zon, ik dan spontaan. Want bij een groot glas bier, hadden wij altijd plezier.